Dit was het NOS. Dit is Kees Kwaks van de AN. In de Randstad viel op de A12 Utrecht Arnhem voor Maarsbergen 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Je hoorde de nieuwe van uh, Jesse Day. Domino heet hij je daarvoor. Toploader en Dancing in the Moonlight. Wat gebeurt er op de sportvelden van Zuid-Kennemeland? Je, je blijft op de hoogte. En we gaan meteen door naar het voetbal. We gaan naar Cherk de Blauw. Uh, goedemiddag, natuurlijk, hier uh, vanaf uh, de Bergweg waar die wedstrijd uh, gespeeld wordt vandaag. Tussen uh, Bloemendaal en uh, NFC uh, Brommen. Bloemendaal, wat derde staat... en NFC uh, Brommer, wat vierde staat... en die staan uh, drie punten achter op uh, Bloemendaal. Dus het is een wedstrijd om... Uh, ja... Om definitief bij te blijven. Of dat de ander om je bij komt. En dan moet je verder gaan kijken. Komt de bal van MC Brommer. Er is daar een kerkman die je net naast zit. Maar er is nog een bergman die hem nog goed kan weghalen. is wel een bergman. die gooit in één keer auken. Auw kan die bal niet houden. Dat betekent dat Brommel hem meteen overnemen. Aan de rechterkant van het veld. Komt die bal dan op het middenveld bij de nummer 2. En dan gaat hij de bal om. Je kan Sebastian Thomas erbij komen. Die kan er ook niet bij komen. Dat betekent dat de nummer 10 mij die bal op kan pakken. En dan terug speelt in het hart van de uh, NFC Bron. En NFC Bron nog steeds bal bezit op het middenveld. is van Joan, die keurt die bal opvangt, die plaatst meteen oh ja, die richting die. Nee. En die nee ging al. Maar die bal die, was net iets scherp genoeg ah, om 스�. dus bij uh, die te komen. Maar dat betekent dat NFC Bron meteen weer bal bezit heeft. En de, de, de nummer zes, de 6, de 16: Auw dee, we doen af, en dan moeten. Dan moeten moet er, er, moet, er moet dus、gekomen worden. En dit is een hele goede redding, is het daar wel bent, dus het laatste moment nog van Bartewuier, die die bal kan weghalen. Voor de aanstel nummer 6. Oscar Keuter, die kreeg zomaar de ruimte om hard door te lopen. Maar daarvoor was een gevaarlijke actie van, van uh, Bloemendaal hier vlak voor. Het was uh, Rapper Bergman die de bal kreeg, uh, die, die ging aan de linkerkant helemaal door, die schoot hem voort en het was uh, Auken en Barry die elkaar op de weg liepen. Anders had ik een kans geweest. Komt de Hildschop van mensen Brommer aan de rechterkant van het veld. Komt hoog en diep voor de pot. Wordt dan weggekopt door Tim Jong. Tim Jong komt eruit, straks om die bal niet weg. Heeft toch weer om die ballen ze moeten. Plaatsen dan uh, meteen aan de rechterkant van het veld naar Melvin. Melvin Jordaan krijgt een man tegenover. Ze maken een schijnbeweging. Die komt niet langs de man. Dat betekent dat die bal via N.C. Brommer speler op de middellijn over de, uh, zijn kant heen gaat ingooi voor Bloemedaal. Dan gaat hij wel halen nee, laat hem rustig leren. En dat betekent dat daar Sebastian Thomas bij moet komen. Sebastian Thomas haalt hij wel op. En dan gaat hij hem ingooien. Zoals in het komen. Ziet dan weer uh, beren, beren, bal aan zijn voet. Plaatsen blijft even terug aan Sebastian. Sebastian probeert dan niet te spelen. Op we dat doet niet. En dan gaat hij bal over de boring heen. Dat betekent een ingooi voor NFC Brommer. Brommer had nou, vorige week natuurlijk uitstekende zaken deed. Door thuis te winnen van uh, DCG. Met een uh, 2-1 winst. En ook twee rode kaarten voor DCG. Dus die hebben problemen natuurlijk vandaag. Want die twee mannen mogen absoluut niet spelen. NFC Brommer is een ploeg uit Amsterdam. Die ja, technisch goed is. Maar ze moeten kijken of het een team is. Want vaak is het met die technische ploegen uit Amsterdam dat het niet een teamverband is. Maar zo te zien in de eerste, het eerste stukje van deze wedstrijd aan het wel goed samen. Dat betekent dat al gewoon goed bij de les moet blijven. En Bloemenaal twee wissels eest ten opzichte van uh, vorige week. Drie wissels eigenlijk. Ozan die uh, kon niet spelen. Omdat die geblesseerd is geraakt vorige week in de wedstrijd met een, uh, ja, met een kniebandje. Uh, en uh, daar moet je natuurlijk anders voor komen. Dat betekent dat elke uh, dia gekomen is. En dat betekent ook dat uh, dus Gijs-Jan Poelgeest niet kon spelen. Want die had veel last van een hemstring. En uh, daar is in de voor een plaats gekomen Ramos uh, Bergman. En dan hebben we nog Dennis Koes, die heeft ook last van een hemstringetje. En dat betekent dat Sebastian Tromers weer terug is op het veld. En dat er dus uh, drie andere spelers in staan ten opzichte van Wittering. En dan zijn we er op een kop naar aanval. Die gaat uh, goed voor die bal en die gaat over de spits heen. En dat betekent dat die bal rustig achterloopt. En dan kan Daan Kerkman rustig de bal ophalen. En dan hebben we 10 minuten gespeeld met de stand, uiteraard nog 0 tegen 0.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 ver! Zo, van harte welkom bij een nieuwe zondag in Kempeland. Het is uh, zondag 30 oktober 2011. Goedemiddag! Aldo, goedemiddag! Goedemorgen! Hoe gaat het jongen? Voor jou goedemorgen vandaag. <laughs> ja, ik ben helemaal door de waarde, uh, uw tijd verschilt. Ja, want uh, goed dat je het zegt, want we hebben een bericht daarover. Want uh, bijna 1 op de 5 mensen, dus, dus 19% zou willen dat de uh, wintertijd wordt afgeschaft. Afgelopen nacht om drie uur werd de klok uh, teruggezet naar uh, tweeën. In de nacht van zaterdag op zondag is dat dus uh, gebeurd. En uh, werd onderzocht welk effect dit heeft op mensen. Van uh, respondenten die uh, gaf 31% aan, uh, te, aan te geven dat het een uurtje extra slaap werd. 22% zegt geen verschil te merken. 20% zegt een uur langer op te blijven. En 7% zegt het weekend uit te gaan. Om een uur te, uh, uur te langer te dansen. Okay. Dat zullen wel de jongeren zijn, die 7%. Ja, dat zal wel, ja. 1% zegt het uh, betreffende weekend s'nachts te, moe uh, te moeten werken. En niet blij te zijn met een uur langere werktijd. Het percentage dat wil uh, dat de wintertijd wordt afgeschaft. geeft hiervoor als reden aan moeilijk te kunnen wennen aan het nieuwe tijdritme. Met name omdat het nog wat sneller donker is en s'avonds. Uh, en dat verstoort hun gestel. Nou, ik moet zeggen, ik heb vannacht gewerkt. Maar ik heb een. Ja, ik echt, heb je het gemerkt? Uur nee, langer? helemaal niet. Oké. Okay. Dat is er eigenlijk zo voorbij. Dus jij ja, wordt bij die 7%? Ik denk het. <laughs> maar ja, je bent straks weer terug naar, uh, naar zomertijd en dan gaan we nu een uur, Ja. De gezonde bacteriën die in onze mond thuishoren, lijken helemaal niet zo onschuldig. Ze versnellen namelijk de ontwikkeling van ontsteking in de mond zoals van het tandvlees en weessel rondom de tand. Deze onverwachte bevinding biedt mogelijkheden voor de bestrijding van Baradontis en Grigivitis. Twee soorten ontstekingen in de mond. Het is maar dat je het weet Ja toch En uh, nieuws over de greatest man van 2011 er Is namelijk Edwin van der Sar gewonnen Het werd uh, gisteravond bekendgemaakt op zijn verjaardag notabene. De prijs van uh, Manneblad JFK Roerde de ex-voetballer um, uh, als winnaar uit Toen uh, duidelijk werd dat ik had gewonnen Kwam er wel een warm gevoel op in mijn lichaam Eigenlijk hetzelfde gevoel als wanneer je weet dat je een titel gaat pakken zo zei Edwin van de Sarg gisteravond. Voor de prijs die jaarlijks wordt uitgereikt waren ook mannen als John en Johnny de Mol genomineerd: Edwin Evers, Ari Boosma en Mark Rutte. Ondanks de moordende concurrentie schatten van de Sars zijn kansen gunstig in. Hij zei: Ik gaf mezelf een redelijke kans op een hoge notering. Ik ben rustig, kijk een beetje de kat uit de boom en heb 21 jaar lang op een goede manier sport beleefd. De nieuwe show van Paul Leeuw vliegt kijkers Paul startte vorige week met 980.000 uh, 980 kijkers Zaterdag stemden nog 862.000 mensen af op de Leeuw Ook in het nieuwe programma van Jeroen van de Boom Werden dat ik het kan, trok minder kijkers Jeroen van de Boom startte zijn webshow vorige week met 789.000 kijkers Zaterdag bleven er nog 724.000 mensen thuis voor Werden dat ik het kan Ik heb het nog niet gezien Ik ook niet ik heb rustig een stukje, ik hou van Holland gezien. En dat is toch weer het best het beste bekeken programma met ruim 2,7 miljoen kijkers. En uh, onder andere Wendy van Dijk, Oesje in de Family, haar nieuwe programma, volgt op de tweede plaats met ruim 1,9 uh, miljoen kijkers. Het acht uur journaal, uh, dat trok 1,8 miljoen mensen. En zo maakt het 1 uh, journaal de top drie compleet. Heb je gekeken gisteren, Oesje in de Family? Nee, nee, nee, nee, nee. Ik wel. Ik heb er uh, flink erg gelachen. Jij ja, was het weer leuk? Ja. Wie was er nu weer uh, van de family? Uh, ja, het was uh, uh, die moeder, zeg maar. Ja. Yeah. En die ging meedoen met eigen huis en tuin. Oké. Okay. Dus oh, ze had op. helemaal koekjes gemaakt en helemaal... Ja, ze had het niet meer eens helemaal blaggig gemaakt. En ze wist gewoon echt niet hoe ze wie, nou zijn uitzending mee moesten maken. Zo. En uh, ze stonden elkaar ook helemaal, helemaal aan te kijken van ja, moeten we moeten hier nou mee met zo'n vrouw? En Ze doet het zo goed, hè Wendy. Ja, ja. Leuk. En wie was er bij uh, Oesje te gast? Ja, een of andere van mij... Uh, en, uh, in Amerika of zo, uh, van zo'n. Uh, wat is het? Van zo'n. Uh, nou nee, we weet het niet eens. Dus. <laughs> we Sorry. gaan even kijken naar uh, vandaag in het verleden. De historische kalender met vandaag 30 oktober in uh, 1921. Het Argentijnse voetbal -elftal wint voor de eerste keer de Copa America door in de slotwedstrijd met 1-0 te winnen van titelhouder Uruguay. En met vandaag in 1961, de Sovjet-Unie veroorzaakt de zwaarste door mensen veroorzaakte explosie ooit. Bij Nova Zembla wordt de zogenaamde tjaarbom tot ontploffing gebracht. Een waterstofbom met een kracht van 50 megaton. Nou, 50 megaton is een explosie. Die was inzichtbaar in Finland. En de drukgolf werd veroorzaakt. Uh, daar zelfs wat glasraden. De cymetische schok van de explosie... gaf drie maal rond de aarde. De paddenstoelwolken die opstijgen bereikt een hoogte van 64 kilometer. De hitte van de explosie is zo... dat deze op een afstand van 100 kilometer... derde graad brandwoorden had kunnen veroorzaken. Omdat in het gebied waar de bom valt niemand woont, vallen er gelukkig geen gewonden. Nou, dat is wel doen. Is en in 1974, 30 oktober... Mohammed Ali wordt opnieuw wereldkampioen boksen. Tegenstander is George Foreman. En met vandaag in 1964 Roy Orbison is een gouden plaatrijker dankzij de hit Pretty Woman. Pretty Woman, walking down the street. Pretty Woman. Dan breken we Roy Orbison even voor Cherk de Blauw. Hier is de stand 0-1 geworden in die wedstrijd. Het was in de minuten dat het Tark eh, hier een trap van 1,20 ja, meter 20 van de goal... ...die plaatsen hem in één keer aan de linkerkant. En, eh, om, en zo schoot hij in de linkerhoek. En dat is Auken die aardig! Auken die, aard! die maakt de stand hier op 1-1. Hij neemt die bal aan op zijn voeten en gooit hem meteen in het netje. En dat betekent de stand eh, dat hij hier 1-1 geworden is. Maar om hem even af te maken... ...dat was Stark die die bal dus meter een meter 20 In één keer aan de linkerkant in eh, de langske peren. Elk in de hoek en eh, Auken... Maak net in je uitzending zoals je hoort, één tegen één. Nieuwe van Nico Beck, When We Stand Together. En we gaan even de eindverslagen en het programma van vandaag doornemen. Het Eredivisie Voetbal. Ja, yeah, afgelopen vrijdag is, uh, was er een wedstrijd. Nakeda nou, tegen VVV Venlo. Die wedstrijd is geëindigd in 3-1. Gisteren, Rodi en C. Ajax 0-4. Herenveen Ado eh, 4-0. Excelsior heeft voor het eerst gewonnen tegen Herkens Waalwijk met 1-0. En uh, Twente PSV 2-2. En vandaag was de graafschap tegen Vitesse en het eindigt 0 tegen 1. Dat is het programma van vandaag. Twee wedstrijden om half 3. Groningen speelt thuis tegen Feyenoord. Dan hebben we één wedstrijd in Nijmegen. NEC speelt thuis tegen het zwakke Utrecht. op Dit moment heeft het moeilijke uh, nieuwe trainer Jan Wouters. Moet toch weer gaan winnen, anders uh, krijgt dit ook nog moeilijk. En om half 5: één wedstrijd. Heracles tegen AZ. I love the life that we live in oh, Sometimes I get a good feeling Yeah I get a feeling that I never knew that I, I, oh, no, no. I get a good feeling Yeah Friday. Good Feeling heet die. en het begin zou je van dit misschien wel kunnen kennen. Het oh, is namelijk het origineel van Etta James. Feeling, yeah. Yeah. En het liedje heet Something's Got A Hold On Me. Maar je zou het ook misschien kunnen kennen van deze. De dans op dit moment is dat van avicii Marto Scheneel is van Etta James. En een nieuw single van Florida heet Gut Villain. Regio Nieuws komt eraan. En natuurlijk Tjerk de Blauw. En hier Spendo Ballet. Thank you for coming home. Sorry that the cheers are wrong. And let them here I could have sworn. storm. These are my salad days. Maybe you turn away. Just another play for today. Oh Partners in crime. It's only two years ago. The man with the September tender face who knew that he was there on the case. Now he's in love with you. He's in love. Wat gebeurt er op de sportvelden van Zuid-Kennemerland? Je, Je blijft op de hoogte. En we gaan weer naar het voetbal. We gaan naar Cherk uh, de Blauw bij de wedstrijd bloemendaal nfc Brommer. En waar de stand uh, nog steeds 1-1 uh, is hier in die wedstrijd. Maar waar het ook uh, 2-1 had kunnen staan. was een goede aanval op de kant van Bloemendaal. En dat was uh, Melvin die er langs ging en uh, die bal nog te voorzetten. Maar toen onderuit gehaald werd. En het was Houken die die bal oppakte. En Houken schoot hem goed in. Maar toen vlooters schijns de na die dus geen scher geleverd, gesloten alsnog voor die, uh, voor die overtreding op, uh, op Melvin. Maar dat levert er niks op. Maar het is een allemaal aan wedstrijd waar we naar kijken. Het zijn twee ploegen die fel bovenop de bal zitten. En allebei de ploegen willen voetballen. En dat uh, is dat is wel. Uh, dat is wel een voordeel hier vanmiddag natuurlijk. Uh, NFC Brommer die is uh, niet bang voor, uh, voor uh, Bloemendaal. Gaan die eens dus achteruit en probeert uh, aanvallend uh, te spelen en druk op te zetten op, uh, op uh, spelers van Bloemendaal. zodra ze balbezit hebben. Komt bijna een bal van NFC Brommer aan de linkerkant. van het hetzelfde. Maar die wel naar links buiten gesteld Op de, de nummer 9 van NFC uh, uh, Brommer. En dat is Erik van Heuvel. Erik van Heuvel heeft die bal nog steeds aan de linkerkant met Tim Jan. komt die voorzet. En is daar alle Bergman die een goed weg komt uit de mond van de verdediging. Gedaan. Is Tim Jan die probeert door te koppen dat Durgiet is wederom bal bezit voor de NFC Brommer aan de de kant van het veld, is het de nummer 8 die die bal oppakt, dat is Bobby uit de bark, die kan die bal echter niet houden en betekent dat hij over de achterlijn heen gaat en dat er dus een uh, dat die bal rustig naar de doelman van uh, Bloemendaal van Daan Kerkman gegaan die we rustig nu kunnen rennen en uh, een verre trap gaan maken, want Bloemendaal uh, schuift meteen op naar voren om die druk uh, van zijn doel af te halen komt hij uit de vandaan van Daan Kerkman nee, de goede trap in Zweden, komt ook heel ver komt er ver over de middellijn heen, maar het is een wachtige trooi voor de verdediging van ze Brom en die weg uh. dan moet uh, uh, Bart een uh, en een, een aanval opzetten en die plaatsen door naar Markeus Keus. de rechterkant zelf probeert dat maar niet die bereiken. dat we niet moet er ook bij komen. Die pak je rustig keurig op en dan is het de nummer drie uh, van MC uh, Rommel die, die bal over de zijlijn heen gooit. En dan is het uh, een ingooi voor uh, voor Goebedaal. Een meter of uh, nou, het zal zijn, een meter of 25 uh, van de achterlijn van Dam. Uh, dat betekent dat uh, Sebastian Thomas, die een klein beetje trekt uh, met zijn knie. Omdat hij een tik tikker gehad heeft, maar uh, officieel uh, besluit er niet te wisselen. Maar die gaat ze wel moeien met uh, die ingooi. Gaat kijken wie die enke gooien. Gooit naar Tim Jan. Tim Jan heeft die bal aan zijn voeten. Maakt een weg, Gaat om zijn man heen. Moet er nog een kapvering maken. Doet hij er nou goed te weer hem uit te halen? Wel, bij niet. legt hem netjes klaar. En dan is het daar uh, keuze. er net niet goed bij gekomen. Melvin. Melvin aan de linkerkant van het veld. Plaatsen hem keurig in de volgende weer. En is daar Tim weer die bij. Moet komen. Tim Beer heeft die bal in zijn voeten. Gaan kijken hoe hij doen. Kan plaatsen terug naar Tim Jones. Tim Jones. hard. En het is Markeuze uh, die hem over de bal uh, over, over schiet. Maar het was een hele mooie, uh, hele mooie beweging van Tim Jones die in één keer uh, onder, uh, onder zijn voet door. En net van die bal doorplaatsen naar Markeus. En zo dan kon we uh, uithalen. markeuze uithalen. Die schoot net over. Maar het was een goede aanval van we doen, aanval. we kunnen duidelijk hebben. zeggen: een doelman van mensen hebben om meteen die in zijn voeten. Gaat kijken u in Enkel. Plaatsen om in de kant van hetzelfde. In om Tim John die erbij komt. Tim John namelijk de jager. Sebastian de bal. ...en we plaatsen hem rechtstreeks door naar Oukeriak... ...naar en ...dan krijgt hij de verdediger in zijn nek... ...doet hij, behoudt hij wel er toch... ...gaat dan om zijn man heen... ...en uh, is weer om de nummer drie van... Uh op uh, NFC-Brom uh, Martin van Wilgenburg, die die bal uh, kan weghalen. En is de RFC-Brommer die er goed uitkomt, maar dan is dat toch bart die hem goed weggaan? Of nou is die bal niet weg, want oh, dit is de nummer vier die hij ontpakt van de RFC-Brommer. Dit is het Joost Hofker, Joost Hofker en Niet vijf die tien tegensteventjes. Zij krijgen we een tijd voor Hofker, Hofker, Plaatsen we in één keer door naar Beidie. die kan hem doorkomen, maar die staat buiten het spel en dat is jammer. En dat betekent dat die kant gekeken is, maar Ralf Bergman ging door. Aan de linkerkant. En Biden zag het. En die wilde hem verlengen. Maar hij stond net buiten spel. Dus daarom ging dat feestje niet door. En, en dan is het de NFC bron die die bal kan oppakken en meteen de aanval kan opzetten via Jannik van Akker. Die gaan kijken, want die plaats wel recht en die richting de spits en dan moet daar een ik wel goed opletten. letten. Je ziet het ook goed. Want er zagen aanvallers van uh, NFC Bronnen bij hem komen. En Rondman moet die bal dan weg gaan plaatsen, doet hij dat goed. Richting richting Baan kan, buiten, kan, buiten, houden. Ja, kan, houden. Nee, kan niet houden. Ja, maar die kan hem houden. Nee, maar die kan hem niet houden. Dat betekent dat RMC-Bron meteen draait van vierde nummer 12. En is de hoofdsthof die er soeverein uh, ertussen komt. Maar is het Melvin uh, die net buiten spel staat. En die bal is hard. En dat betekent dat hij over de achterlijn heen gaat. En dat we hier gesteld hebben. Een kleine 44 minuten. Met de stand, uiteraard, nog steeds 1 tegen 1. tante is Amy Wanes, maar nu staat ze toch op haar eigen benen. De 15-jarige Diane Bromfield en Foelen zondag in Kennemerland. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. En we gaan even wat regennieuws doornemen. Opnieuw een autobrand in de Inse straat in Haarlem-Noord. Het was exact dezelfde plaats waar in de nacht op zondag op maandag ook al een wagen is uitgebrand. Het is ook 300 meter van de Raadhuisstraat waar in de nacht ervoor ook al een wagen was uitgebrand. De politie neemt de wagen in beslag voor een technisch onderzoek. Met deze autobrand die er rond eh, vijf uur drie werd ontdekt staat de teller in Haarlem deze maand op acht autobranden. De politie verwacht dus ook dat er een pyromaan actief is. We uit in Zuid Spaandam en Velsbroek kunnen over een week weer via de Vergierweg hun woonplaats bereiken. Na een maandenlange afsluiting zal de aanstaande vrijdag begonnen worden met het opnieuw asfalteren. Het eerste gedeelte, Haarlem Crematorium, zal worden voorzien van twee duidelijk gemarkeerde fietsstroken, met daartussen een drie meter brede autostrook. Het gedeelte tussen het crematorium en Velsbroek, voorheen de klinker, zal ook worden geasfalteerd. En het Willemien, Willemien Elsman uit Benveld is zaterdagavond Nederlands kampioen garnalenpellen geworden. De, titels, de titelstrijd werd gehouden in Café Oomstee in Zandvoorn. Elsman stak met kop en schouders boven de concurrentie uit. Ze zei: Ik had zelfs geen idee dat ik zo snel ben. Aldus de winnares. In totaal waren er, inclusief de eerdere voorrondes bij de Strandpavillon Thalassa, 50 deelnemers aan het kampioenschap. We zijn hier bij het kampioenschap uh, Garnalen Wat gaan we hier vanavond zien? Je gaat vanavond zien uh, een stel uitge uitgeloten mensen in die zin. Die hebben voorrondes doorlopen. Tweemaal bij Strandpaviljoen Talasse, mijn paviljoen. En dan gaan we hier in Oomstee gaan we de finale uh, verzorgen. En dat is een uh, heel leuk gebeuren. Het verleden jaren uh, met enthousiasme opgezet door uh, Café Oomstee en zijn bezoekers. En zijn vaste ploeg. En die waren met elkaar een brainstormen. En die gaven op een gaai van ja, de Leuk doen, iets gepakt, iets unieks. En dit is het jongenschap van Aanapellen. En ik begreep dat er ook nog verschillende journalen zijn. Hoe zit dat precies? Nou ja, hier langs de kust hebben we echt alleen maar de, de, de Hollandse Het prachtige Zandvoortse granaal. Ik heb ze vandaag, daar staat een hele grote mand, gevangen. Ik heb juist ook nog, eh, ik noem dat industrieganalen van de visserij af. Maar we dus heel mooi kunnen zien het verschil tussen echte Zandvoortse garend, dat noemen wij zo garrent, of een industrieganaal. Een industriegranaal wordt op zee gevangen, uiteraard, maar ook op de kotter gekookt. Ja, en het wordt toch bij ons een beetje op een uh, wat kleinschalige manier gedaan. Maar waardoor je toch wat meer kwaliteit krijgt. Wij doen er ook geen conserveringsmiddelen en niks doorheen. U bent uh, de winnaar van uh, de eerste Open Nederlands kampioenschap Granalenpellen. Uh, ja. Hoe is het? Fantastisch geweest. Ja, heel leuk. En had u er vorig jaar veel voor geoefend? Ja, nou, maar die doet al heel wat jaren. Dus ja, daar hoef je eigenlijk niet voor te oefenen. Het zeggen, ik heb vanmiddag ook nog gedaan. Dus en dat gaat echt. Het gaat mooi. Weet je wel. Ik kijk echt niet op de klok van hoe doe ik het. En hoe was de concurrentie voor Heel erg. Dus ik denk niet dat ik het nou win maar het hoeft niet hoor. Verwacht u dit jaar dus niet meer te winnen? Uh, ik doe mijn best, maar als het niet lukt, even goede vrienden, zeg ik. Want uh, ik vind dit leuk, ik heb hem een jaar gehad en ik groen hem een ander ook. Heel veel succes vanavond. ZFM, Westkust, weerbericht. Ook vandaag overheerst de bewolking en uit de bewolking van vanochtend hier en daar wat lichte regen en modregen. Vanmiddag blijft het droog en met een beetje geluk zien we ook nog even de zon. De temperatuur is, dus een, is een drietal graden te hoog voor de tijd van het jaar en komt vanmiddag uit op ongeveer 15-16 graden. En de wind waait uit het zuidwesten en is over land, matig en de zee vrij krachtig in kracht 4 tot 5. Vanavond en de komende nachten zijn er wolkenvelden maar ook enkele opklaringen. De wind waait meest matig uit het zuiden tot zuidwesten en de temperatuur daalt naar ongeveer 11 tot 12 graden. Maybe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 Tight and the rents too high. Still, what we have is worth it. So, I think you need to hear. It's been a struggle night we met 2am by the gate we jumped the fence Dat oh. is toch goed? Hè? Jonathan Jeremiah en zijn album is ook zeker een aanrader als Solitary Man, heet het album. En uh, zometeen het uh, tweede uur van zondag in kennen met onder andere het voetbalnieuws. Ook hebben we natuurlijk Cherk de Blauw bij de wedstrijd. Bloemendaal NFC MUZIEK